Die schulden bedroegen het dubbele van de bezittingen. Nikolai verhuisde met zijn moeder en Sonja... naar een klein huis in de Sintsevratjok... de arme buurt van Moskou. En daar was het dat een paar maanden later... Denisov hem tenslotte aantrof. Mijn beste Keel, wat kunnen we doen? Niets. Ik heb alles al geprobeerd. Vaders crediteuren laten me geen rust. Ze vervolgen me meedogenloos. Daarom ben ik weer in de regeringsdienst gegaan. Ze dreigden me met de gevangenis. Als je in het leger gebleven was, zou je kolonel geworden zijn. Nou, hij zou met dat een wacht geholpen hebben. Mijn moeder klemt zich aan me vast alsof ik haar enige toevlucht in het leven ben. Maar er moet toch iets van het landgoed overgebleven zijn? Iets dat je uit deze vreselijke toestand kan redden? Beste vriend, geen enkel plan dat ik na mijn vaders dood maakte is gelukt. Ik had grote verwachtingen van het landgoed. Dat was een openbare verkoping. Die bracht minder dan de helft van de waarde op. Tjie. Maar eh, je zwaar, Bezoek, of? Ik doe al het mogelijk om onze toestand voor hem geheim te houden. Na die tegenvallen met de verkoop van het landgoed... gaf hij me dertigduizend roebel. Hij geloofde dat dat me van al mijn schulden zou verlossen. Nee, ik kan niet weer naar hem toe gaan. En Sonja? Die is onbaatzuchtig als altijd. Ze doet het huishouden... Leest mijn moeder voor, verdraagt al haar grillen en steunt mij in onze zielige samenzwering. Maar wat bedoel je? Mijn moeder heeft nooit armoede gekend. Sinds haar jeugd heeft ze in Luxe geleefd. Ze, ze kan zich geen andere toestand indenken. Ze bestelt rijtuigen die wij niet meer hebben om haar vriendinnen hier te brengen. Ze laat het beste voedsel en de fijnste wijn halen. Ze vraagt ons cadeaus voor Natasja te kopen. Wij doen alles wat we kunnen om onze armoede voor haar te verbergen. Maar iedere dag wordt het hopeloos. Maar mijn beste kerel, je bent toch jong en knap. En er zijn veel rijke vrouwen in Rusland. Ja, dat zeggen mijn vrouwelijke bloedverwanten ook. Maar die gedachte staat mij tegen. Ja, maar ten slotte moet je toch met iemand trouwen? Hoe staat het met je nichtje? Sonja. Dat is er lang uit. Ze is heel goed, maar. alles wat ik voor haar voel is een, is een soort van schuldige wrok. Hoe meer ik haar waardeer, hoe minder ik van haar houd. Ja, luister nou eens goed, hoor, Stof. Wij moeten allemaal maar eens bij elkaar gaan zitten. Je hebt veel vrienden. In het regiment, in Moskou. Nee, nee, nee, nee. nee. Wanneer... doe do niets van die aard, alsjeblieft, nee. Ik doe alles wat ik kan om mijn oude kennissen te vermijden. Ik wil hun sympathie niet. En zeker niet hun geld. Nicolai eiste niets en hoopte ook niets. En diep in zijn hart voelde hij een sombere voldoening het stilzwijgend verdragen van zijn positie. In het begin van de winter kwam Freule Maria naar Moskou. Uit praatjes, die in de stad de ronde deden... ...hoorden ze hoe de Rostovs ervoor stonden... ...en hoe de zoon zich voor zijn moeder heeft opgeofferd... ...zoals de mensen zeiden. Ik had nooit anders van hem verwacht. Ze herinnerde zich haar vriendschappelijke relatie met de Rostovs... ...en vond het haar plicht hen te gaan bezoeken. Maar met de herinnering aan haar gesprekken met Nikolai in Voronezh... ...zag ze er tegenop. Ze vermande zich... ...en ging toch. Het is heel vriendelijk van u... ...ons te komen bezoeken, vrouw, hè? Maakt u het goed? Heel goed, graaf. En hoe is uw moeder? De gravin? Ik zal u bij haar brengen, vrouw. Toen de Fräulein na het bezoek... ...uit de kamer van de gravin kwam... ...ontmoette Nicolai haar weer... ...en geleide haar met opvallende stijfheid... ...naar haar rijtuig... Zodra ze weg was, zocht hij Sonja op. Waarom komt ze hier rondsluipen? Wat wil ze? Ik kan die dames met al hun beleefdheden niet verdragen. O, Nicolai, hoe kun je zo praten? Ze is zo vriendelijk en tante houdt zo van haar. In de dagen die volgden zoen de gravin verscheidene malen per dag de lof van de vrouwde. Maar altijd wanneer ze over haar sprak, werd Nicolai stil en nors. Ze is een uitstekende en bewonderenswaardige jonge vrouw. Je moet haar heus gaan opzoeken. Dan zie je tenminste als iemand. Maar het moet toch heel vervelend voor je zijn, zo altijd met ons alleen. Maar ik wil helemaal niet, mama. Vroeger vond je het wel prettig en nu niet. Ik begrijp je niet. De ene dag verveel je je en de volgende wil je niemand zien. Ik heb nooit gezegd dat ik me verveelde. Wie wilt haar niet eens ontvangen. Ze is een heel bijzondere vrouw en je hebt haar altijd aardig gevonden. Maar nu heb je plotseling andere ideeën verbergt iets voor me. Helemaal niet, mama. Als ik je nou vroeg iets onaangenaams te doen... ...maar ik vraag je alleen maar een bezoek te beantwoorden. De gewone beleefdheid vergt dat, zou ik denken. Nu, ik heb het je gevraagd... ...en nu zal ik me er niet meer mee bemoeien. Maar je hebt geheimen voor je moeder. Als u erop staat, zal ik wel gaan. Het gaat niet om mij. Ik wil het alleen voor jou... Ik zal de kaarten voor de patiënten klaarleggen, mama. Na haar bezoek aan de Rostovs... en de onverwachte koele ontvangst door Nicolai... moest vrouw Maria zichzelf bekennen... dat ze gelijk had gehad... met niet de eerste te willen zijn om een bezoek te brengen. Ik verwacht ook niet anders. Ik heb niets met hem te maken. En ik wou alleen de oude dame terugzien... die altijd zo vriendelijk voor me is geweest... En aan wie ik veel verplichtingen heb. Maar ze kon zichzelf niet geruststellen met deze overpeinzing. Een gevoel dat op rouw leek hinderde haar als ze aan haar bezoek dacht. Op een dag, midden in de winter, toen ze in de leerkamer van haar neefje zat... werd haar het bezoek van Rostov aangekondigd. Een eerste blik op Nicolai's gezicht zei haar dat hij alleen uit beleefdheid gekomen was... Ze spraken over de gezondheid van de gravin, over hun wederzijdse vrienden, over het laatste oorlogsnieuws. En toen de tien minuten die door de etiketten vereist werden voorbij waren, stond Nikolai op om afscheid te nemen. Tot ziens, Vrale. Hij had plotseling medelijden met haar en was zich vaag bewust dat hij wel eens de oorzaak kon zijn van die droefheid op haar gezicht. Hij wilde haar helpen. En iets aardigs tegen haar zeggen. Maar hij kon niets bedenken. Oh, neemt u me niet kwalijk? Gaat u al, graaf? Wel, tot ziens dan. Oh, het kussen dat ik voor de graaf geborduurd heb. Wacht, ik ga het wel even halen. Het nog niet zo lang geleden dat wij elkaar voor het eerst op bogucho over ontmoeten. Sindsdien is er veel gebeurd. Wat een ellende maakt we toch allemaal door. En toch zou ik heel wat willen geven om die tijd terug te halen. Ja, maar dat kan niet. Ja. Maar u hebt geen reden om het verleden te betreuren. Voor zover ik uw tegenwoordig leven begrijp... ...denk ik dat u er altijd met voldoening aan zult terugdenken... ...omdat de zelfopoffering die u er nu richting aan geeft... Ik kan uw lof niet accepteren, in tegendeel. Ik maak mij daar voortdurend verwijt over. Maar dit is geen bijzonder interessant of vrolijk onderwerp. Staat u mij toe dit te zeggen, graaf? Ik ben u zo nagekomen en uw hele familie... dat ik dacht dat u mijn sympathie niet misplaatst zou vinden. Maar ik heb me vergist. Ik weet niet waarom, maar u was vroeger heel anders. Daar zijn duizenden redenen voor. Toch dank u, freule. Soms is het allemaal heel moeilijk. Waarom, graaf? Waarom? Zeg het me. U moet het me zeggen. Ik begrijp uw redenen niet, graaf. Maar het is moeilijk voor me. Dat moet ik bekennen. Om de een of andere reden wilt u mij beroven van onze vroegere vriendschap. En dat doet me pijn. Ik heb zo weinig geluk in mijn leven gehad. dat ieder verlies moeilijk voor me te dragen is. Neemt u me niet kwalijk. Vaarwel. Voor om gods wil. Voor de Magia. Ze draaiden zich om. Enkele seconden keken ze elkaar zwijgend in de ogen. En wat onmogelijk had geschenen werd plotseling mogelijk en onvermijdelijk. In de winter van 1814 trouwde Nicolai met Fräulein Maria. Hij verhuisde met zijn vrouw, zijn moeder en Sonja naar de kale heuvel... Binnen vier jaar had hij al zijn schulden afbetaald zonder iets van zijn vrouws bezittingen te verkopen. Na nog weer drie jaar omstreeks, 1820, had hij zijn zaken zo geregeld dat hij een klein landgoed kon kopen, grenzend aan de kale heuvel, en onderhandelde zelfs over het terugkopen van Otradnooi, zijn privé-droom. Aan het boerenbedrijf uit noodzaak begonnen, raakte hij spoedig zo verknocht dat het zijn liefste en bijna enige bezigheid werd. Nicolai was een eenvoudige landheer. Hij hield niet van vernieuwingen, speciaal niet de Engelsen die in de mode kwamen. Het voornaamste in zijn ogen was niet de stikstof in de grond of de zuurstof in de lucht, noch de kunstmest of speciale ploegen, maar de man die deze dingen hun uitwerking gaf, de lijfeigene. De boer schien hem niet alleen een werktuig, maar ook een kenner van het bedrijf en een doel op zichzelf. Gravin Maria was jaloers op die hartstocht van haar man en betreurde dat zij die niet kon delen. Maar ze konden vreugden en ergernissen uit die wereld niet begrijpen, omdat die wereld zo ver en zo vreemd voor haar was. En nog minder begreep ze waarom hij, die altijd zo goedhartig was en aan haar wensen tegemoet kwam, zo wanhopig werd wanneer ze hem een verzoek overbracht van een lijf die een beroep op haar gedaan had om van een of ander werk vrijgesteld te worden. Daar heb jij niets mee te maken. Jij kunt hun toestand eenvoudig niet begrijpen. Ze doen een beroep op jouw medelijden en jij kunt niet tegen ze op. Ik moet je verzoeken je er niet mee te bemoeien. Maar hoe kun jij dat weigeren? Jij nog wel? Jij hebt zoveel voor hen gedaan, zoveel goed, zijn vrienden. Helemaal niet. Dat is allemaal poëzie, een oude wijvenpraat, al dat goede aan je buurman. Wat ik wil is dat onze kinderen niet hoeven te gaan bedelen. Ik moet onze zaak in orde brengen terwijl ik nog leef, dat is alles. En daarvoor is zijn orde en stiptheid essentieel. Dat is alles. En rechtvaardigheid natuurlijk. Want als de boer naakt en hongerig is en maar één oud paard heeft... kan hij niets goed doen voor zichzelf en voor mij. Eén ding in zijn beheer hinderde Nikolai soms. En dat was zijn drift. De erfenis van zijn oude huzaren gewoonte... een tamelijk vrij gebruik van zijn vuisten te maken. Eens, in de zomer... had hij de dorpsoudste van bogot laten komen... die beschuldigd werd van oneerlijkheid en onregelmatigheden. Nicolai ging naar buiten, naar de veranda, en onmiddellijk nadat de oudste een paar antwoorden had gegeven, klonken er klappen en kreten. Toen hij terugkwam om te eten, ging Nicolai naar zijn vrouw. Zo'n onbeschofte boef. Als hij me gezegd had dat hij dronken was en niet zou... Wat heb je, Maya? Liefste, wat is er? Nicolai, ik heb alles gezien. Hij had schuld, maar waarom sla je... Oh Nicolai. Nicolai keek naar haar gezicht, zo vol liefde en vol verdriet. En plotseling besefte hij dat ze gelijk had, dat hij verkeerd had gedaan. ja. het zal niet weer gebeuren. Mijn woord erop. Nooit meer. Kom hier. Laat me je hand kussen. Nicolai? Wanneer heb jij die kameenjeringen gebroken? Nou, ik kon is helemaal gespleten. Vandaag bij deze zaak. Alsjeblieft, Maya, Vergeef me. Ik, ik geef je mijn erewoord dat het niet meer zal gebeuren. Deze ring zal mij altijd aan herinneren. Van het begin van zijn huwelijk af had Sonja bij hen in huis gewoond. Hij had vreule Marja gevraagd vriendelijk voor zijn nichtje te zijn. Zij besefte het onrecht dat hij Sonja had aangedaan heel goed. Voelde zich zelf schuldig tegenover haar en dacht soms dat haar rijkdom Nicolai's keuze had beïnvloed. Ze kon geen enkele aanmerking op Sonja maken en probeerde van haar te houden. Maar voelde dikwijls een wrok die ze niet kon overwinnen. Ze hadden dus ze gesprek met Natasja over Sonja en haar eigen onrechtvaardigheid tegenover haar. Weet je Marja... Je hebt zoveel in het evangelie gelezen. Er is daar een passage die helemaal op Sonja slaat. Welke dan? Wie heeft zal gegeven worden. En wie niets heeft zal genomen worden. Herinner je het? Mm -hmm. Zij is iemand die niets heeft. Waarom, weet ik niet. Misschien mist ze egoïsme, ik weet het niet. Maar van haar is genomen. En alles is haar ontnomen. Vroeger wou ik erg graag dat Nicolai met haar zou trouwen. Maar ik had al door een soort voorgevoel dat het niet zou gebeuren. Ze is een schijnvrucht, weet je, zoals aardbeienbloesems. Soms heb ik medelijden met haar. En soms denk ik dat ze het niet zo erg vindt als jij en ik. Het was Sint-Nicolaasavond, 5 december 1820. Natasja logeerde sinds het begin van de herfst op de kale heuvel met haar man en kinderen. Pierre was voor zaken naar Petersburg gegaan, voor drie weken had hij gezegd, maar hij was er enkel bijna zeven weken en werd nu ieder ogenblik terugverwacht. Behalve de familie Bezoekhof logeerde Nikolai's oude vriend, de gepensioneerde generaal Denisov, bij de Rostovs. Er was gedekt voor twintig personen en op die avond kwam Nikolai thuis, vermoeid van een lange dag werken. Zonder tijd gehad te hebben voor een gesprek onder vier ogen met zijn vrouw zette hij zich aan tafel. We hadden die nacht gekampeerd op een kleine open plek niet ver van de weg naar Mosjewijsk. Het was een prachtige nacht, heel koud en heel helder. Vlak voor de dag werd, kwam een van de patrouilles binnen. De naam van de sergeant was, hoe heette die nou ook weer, Mishkin, geloof ik, of was het nou mythisch, of, Grote, stevige kerel was hij. Minus 1,85 meter. Een beer van een kerel. Groot danseur ook. Je had moet moeten zien. En, en drinken. <lacht> Niemand van het regiment kon tegen hem op. En je kent het regiment toch goed genoeg. Ja. ja was ik nou weer. Eh, oh ja, ja, ja. Vlak voor het aanbreken van de dag dus kwam Miskin. hoe die vent ook weer heette. kwam hij binnen met zijn patrouille en zei dat hij voorbij het laatste dorp... de resten van een regiment jagers had gezien. Franse jagers. En je kunt je wel indekken wat voor effect dat op ons allemaal hadden. haar echtgenoot zijn plaats aan tafel in zag Frule Maria aan de snelle manier waarop hij naast zijn vetten hebben gepakt... zijn wijnglas terugschoof... dat hij uit zijn huur was. Zoals soms het geval was als hij zo van de boerderij aan tafel kwam. Ze was gekwetst dat hij zonder enige reden boos was... en voelde zich ongelukkig... In plaats van te wachten tot zijn stemming verbeterde, begon ze meteen vragen te stellen. Nicolai, waar ben je geweest? Gijtsan, de bezittingen van je neef. Het werd tijd om de afrekening van de rentmeester te controleren. En is alles in orde op de woorderij? Uitstekend, ja. Morgen is we het feest, dus we zullen allemaal wel dronken zijn. Ik heb alle voorzorgsmaatregelen genomen. Dus ik vergis me niet. Waarom is hij boos op me? Dankzij Deniso werd het gesprek aan tafel spoedig, algemeen en levendig. En ze praten niet meer met haar echtgenoot. Toen ze van de tafel opstonden, ging ze naar hem toe en kuste hem. Wat is er, Nicolai? Waarom ben je zo boos? Je hebt altijd van die vreemde ideeën. Ik ben helemaal niet boos. Maar dat antwoord scheen voor haar altijd in te houden... Ja, ik ben boos, maar ik zeg je niet waarom. Wel, monsieur dame, ik ben sinds zes uur vanmorgen op de been. Morgen heb ik een zware dag, dus nu ga ik rusten. Zo gaat het nou altijd. Hij praat met iedereen, behalve met mij. Ik begrijp het wel. Ik weet dat ik hem tegensta. Vooral wanneer ik in verwachting ben. Ze zat een tijdje bij haar bezoekers zonder een woord te horen van wat ze zeiden. Toen verliet ze de kamer. Kijk even in de kinderkamer waar de kinderen aan het spelen waren... ...en ging naar de kleine zitkamer waar Nicolai heen gegaan was. Misschien slaapt hij niet. Ik zal het met hem uitpraten. Ze merkte niet dat de kleine André... ...haar oudste jongen haar gevolgd was. Toen ze bij de grote zitkamer kwam... ...stond Sonja voor haar. Maria, liefje, ik geloof dat hij slaapt. Hij was zo moe. André zou hem wakker kunnen maken. André? O, ik had hem niet eens gezien... Om Sonja's waarschuwing te ontgaan... ...wenkte ze André haar rustig te volgen en ging naar de deur. Uit de kamer waar Nicolai lag te slapen... ...kwam het geluid van zijn regelmatige ademhaling... ...waarvan iedere toon zijn vrouw bekend was. Papa, mama staat hier. Ik kan ook geen ogenblik rust hebben. ja, waarom heb je hem hier gebracht? Ik, ik kwam alleen maar even kijken en ik had hem niet gezien. Vergeef me, Nicolai. Vijf minuten later toen ze van haar broertje gehoord had dat vader sliep en mama in de zitkamer was, liep de kleine, zwart drie jaar oude Natasja naar haar vader. Papa! Papa! Papa! Natasja, Natasja, papa wil slapen. Nee, mama, papa wil niet slapen. Papa lacht. Kom eens hier, Natasja. Kom maar binnen, Marja. Oh, ik wou je niet storen, Dennet. Ik wist niet dat André me was nagelopen. Ik wilde alleen maar even naar binnen kijken. Heb jij een kusje voor papa, Natasja? Ja. Mag ik mama kussen? Nog één. Nog één. Waarom denk jij toch altijd dat ik boos ben? Je hebt geen idee hoe ongelukkig en hoe eenzaam ik me voel wanneer je zo bent. Dat lijkt me altijd. Ik... Maar ja, je praat onzin. Je moest je schamen. Maar ik denk altijd dat je niet van me kan houden. Omdat ik zo lelijk ben. Altijd. En nu in deze toestand. Ik ben niet zo gek. Ik hou niet van je omdat je mooi bent. Maar je bent mooi omdat ik van jou. hou. Het soort vrouw dat om haar schoonheid bemind wordt is van geen betekenis. Hou ik soms zo van mijn vrouw? Nee. Zo hou ik niet van haar. Maar, ja, hoe zal ik het zeggen? Zonder jou of, of, of als er zoiets tussen ons is, dan lijk ik verloren. En dan weet ik me geen raad. Hou ik van mijn vinger? Ik hou er niet van, maar probeer hem maar eens af te snijden. Zo ben ik niet. Maar ik begrijp het wel. Dus je bent niet boos op me? Geweldig boos. Aanzit. Ben niet boos, papa. Papa lacht. Je kunt het vrouwtje ja. alleen zien. Ze denkt zo logisch. Ik zeg papa wil slapen, maar zij zegt nee, hij lacht niet. En ze had gelijk. Oh, daar is iemand. Het is Pierre. Daar ben ik zeker van. Ik zal eens gaan kijken. Dans je nou eens een keertje met me? Heel graag, Natasja. Ben je klaar? Kom, dan gaan we. <middels> Nicolai keek naar het ronde, blijde gezichtje van het kind... en hij dacht hoe hij eruit zou zien als hij, als oude man... haar mee zou nemen naar een bal en een mazurka met haar dansen... zoals zijn oude vader, de Daniel Cooper, met zijn dochter had gedanst. Is ze met hij is helemaal opgeleefd. Natascha was in de lente van 1813 getrouwd en in 1820 had ze al drie dochters en bovendien een zoon naar wie ze erg verlangd had en die ze nu voedde. Ze was dikker en breder geworden, zodat het moeilijk was de slanke, levendige Natasha van vroeger in deze stevige, moederlijke vrouw te herkennen. Natasja volgde niet de gulden regel van wereldwijze lieden, voornamelijk Fransen, die zegt dat het meisje zich niet moet verwaarlozen als ze trouwt, maar haar man even sterk moet blijven boeien als voor de tijd dat hij haar trouwde. Ze voelde dat de lokmiddelen die ze vroeger instinctief gebruikte, nu eenvoudig belachelijk zouden schijnen in de ogen van haar echtgenoot, aan wie zij zich vanaf het eerste ogenblik volkomen gegeven had. Dat wil zeggen, met haar hele ziel zonder maar iets voor hem te verbergen. De algemene opinie was dat Pierre bij zijn vrouw onder de duim zat, wat ook werkelijk zo was. Van de allereerste dagen van hun huwelijk af had Natasja haar eisen kenbaar gemaakt. Ze hadden hem verbaasd, maar ook gevleid. En hij had zich eraan onderworpen. Pierre's onderwerping bestond eruit dat hij niet alleen niet met een andere vrouw durfde flirten, maar zelfs niet tegen haar glimlachte dat hij niet in zijn club durfde blijven eten... en dat hij niet op reis ging, behalve voor zaken. Als tegenprestatie had Pierre het recht zijn leven thuis... precies zo in te richten als hij wilde. Thuis was Natasja de slavin van haar echtgenoot. Hij hoefde maar een wens te uiten... en Natasja sprong op en rende weg om die te vervullen. Twee maanden tevoren, toen Pierre er op de kale heuvel logeerde... had hij een brief van vorst Fjodor ontvangen waarin hem verzocht werd naar Petersburg te komen voor een paar belangrijke kwesties... die daar besproken werden door een geheim genootschap waarvan Pierre een van de oprichters was. Natuurlijk moet je gaan, daar hoeven we niet over te praten. We zullen je allemaal erg missen, maar voor zo'n belangrijke zaak. Ja, ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is. Je weet dat ik je niet graag in de weg sta en dat soort dingen. Maar we moeten een de definitieve datum voor je terugkomst vaststellen. Je moet niet langer dan vier weken wegblijven. De laatste veertien dagen daarvan was Natasja... in één voortdurende staat van ongerustheid... neerslachtigheid en prikkelbaarheid. Allemaal onzin. Die discussies die tot niets leiden... en al die idiote genootschappen. En dan ging ze maar naar de kinderkamer. Naar Petja, haar enige jongen. Dat deed ze zo dikwijls... en ze maakte zich zo druk over hem... dat ze hem overvoerde en hij ziek werd. En zijn ziekte maakte haar doodsbang, maar dat had ze nu juist nodig. Terwijl ze voor hem zorgde kon ze de ongerustheid over haar man beter verdragen. Is hij daar? Ja, mevrouw. Maar Petja drinkt op. Wat moet ik nou doen? Kom, laat u hem er aan mij over, mevrouw. Gaat u nou maar, en maakt u zich geen zorgen. En met lichte voetstappen liep Natasja naar de voorkamer. Toen ze de vestibule bereikte, zag Natasja een lange gestalte in een bontjas die zijn sjaal losmaakte. Hé, je zit... Hij is het werkelijk. Toen herinnerde zich plotseling alle kwellingen en onzekerheid... die ze de laatste veertien dagen had doorgemaakt. De vreugde die haar gezicht verhelderd had, verdween. Ja, ja, meneertje vindt het allemaal heel mooi. Jij hebt je vermaakt. Maar ik? Je had toch tenminste om de kinderen kunnen denken. Ik moet zogen en mijn melk was bedorven. Petje was de dood nabij. Maar jij maakt me plezier, plezier, ja, ja. Natasja, ik kon niet eerder op mijn erewoord. Het kon niet... Hoe is het nu met Petra? Nou, is het weer goed. Kom maar mee. Ik begrijp niet dat jij je niet schaamt. Als je eens gezien had hoe ik eraan toe was zonder jou, hoe ik geleden heb. Voel je je nu weer goed? Ach, kom nou maar mee. Toen Nicolai en zijn vrouw naar Pierre kwamen kijken, stond hij in de kinderkamer. Met zijn kleine zoontje, die weer wakker was, op zijn geweldige rechterhand. Een verzadigde glimlach lag op het ronde gezichtje van de baby met zijn open, tandeloos mondje. De storm was al lang weer voorbij. Je hebt alles met vorst Fjodor kunnen bespreken? Ja, het voornaamste. Zie je hoe hij zijn hoofdje optilt? Wat heeft hem me bang gemaakt? Maar je bent tenminste terug. Alle leden van het huisgezin waren blij om Pierre's terugkeer. Maar niemand meer dan de jonge Nikolai Balkonsky. Nu een tengere jongen van vijftien jaar. Voor hem was oom Pierre, zoals hij hem noemde. Het voorwerp van zijn hartstochtelijke genegenheid. Alles wat ik wil is net zo geleerd en wijs en vriendelijk zijn als om Pierre. Ik wil geen huzaar zijn en het kruis van Sint-Joris krijgen. Ik wil alleen maar naar zijn verhalen luisteren... en nadenken over het leven dat hij geleid heeft... en hem horen spreken over mijn vader. Uit vluchtige opmerkingen over Natasha en zijn vader... uit de ontroering waarmee Pierre de gestorvene herdacht... en uit de eerbiedige tederheid waarmee Natasja over hem sprak... Begreep de jongen, die nu pas vermoeden begon te krijgen van wat liefde is, dat zijn vader van Natasha gehouden had en toen hij stierf haar aan zijn vriend had overgedragen. En de vader, die hij zich niet herinnerde, leek hem een goddelijk wezen, waarvan hij zich geen voorstelling kon maken en aan wie hij nooit zonder tranen van troefheid en verrukking kon denken. Toen hij uitgerust was, weide Pierre zich aan de voornaamste bezigheid van de dag. Het uitdelen van de cadeaus die hij had meegebracht. En dit heb ik gekocht voor Bielova. Wat vind je daarvan? Het is prachtige stof. Maar hoeveel kost het per meter? Vier roebel. Dat is veel te duur. Jij bent zo verkwistend. Maar de kinderen zullen blij zijn met hun presentjes. En mama ook. Maar je had dit echt niet voor mij mee hoeven brengen. Vind je hem niet mooi? Oh, ik vind hem prachtig. Het is de meest fantastische kam die ik ooit gezien heb. Maar goud en bezet met parels. Het is gewoon belachelijk. De gravin zat met haar gezelschapdame Mielova... ...patiens te spelen zoals gewoonlijk. Het werd hoog tijd, mijn beste jongen, hoog tijd. We waren allemaal moe van het wachten op je. dank dat jij weer thuis bent. Na de dood van haar zoon en haar man, zo snel achter elkaar... ...voelde de gravin zich vergeten en zonder enig doel in haar bestaan. Ze at, dronk, sliep of lag wakker... ...maar leefde niet... Het leven gaf haar geen nieuwe indrukken. Ze wilde niets meer aan het leven dan rust. En die rust kon alleen de dood haar geven. Het gaat niet om het cadeautje, maar dat je mij iets geeft, een oude vrouw. Want wat heb je deze keer voor me meegebracht? Een kaart, etwie. Ach, dank je. Dank je. Ja, ik dacht dat u het al aardig zou vinden. En ook nog dit zuivere theekopje. Ach. Het heeft een deksel, ziet u wel? Mm -hmm. En er staan herderinnetjes op. Ze zijn allerliefst. En ook nog deze gouden snuifdoos. Met papa's portret op het deksel. De gravin wilde op dat ogenblik niet huilen. Ze keek even onbewogen naar het portret... en schonk voornamelijk aandacht aan het etui voor de kaarten. Dankjewel, beste jongen. Je hebt me weer wat opgevrolijkt. Maar het beste is dat je jezelf hebt meegebracht... Want, want ik heb nog nooit zoiets gezien. Je moest er een standje geven. Wat moesten we met haar beginnen? Ze lijkt wel krankzinnig als jij weg bent. Ziet niets, herinnert zich niets. Kijk toch eens, Anna Bielova... wat een mooie twi voor de kaarten heeft mijn zoon meegebracht. Pierre, Natasja, Nicolai, Gravin Maria en Denisov... hadden veel om over te praten... Maar dat kon niet in tegenwoordigheid van de oude gravin. Zij schaarden zich maar om de samovar in de salon, en Pierre beantwoordde de vragen van de gravin of vorst Vassili veel ouder was geworden, en of gravin Maria Alexejevna haar groet had meegegeven, en andere dingen die niemand interesseerde en die haar zelf ook onverschillig lieten. Een paar maal liet Pierre zich meeslepen en begon te praten over wat er in Petersburg gebeurde en over zijn bezoek. Maar Nikolai en Natasja brachten hem aldoor weer terug op de gezondheid van Forst Vassili en gravin Maria Alexeyevna. En hoe staat het nou tegenwoordig met die evangelische nonsens? Die Gosner met zijn bijbelgenootschap. En uh, ja, hoe heet die van nou ook weer? Die door het geloof geneest uh, uh, Nova. Gaat dat nog door? Hebben ze nou werkelijk macht over dit zaar gekregen? Macht? Meer dan ooit. Het bijbelgenootschap maakt nu de hele regering uit. Wat is dat, Jeremy? Wat zeg je daarover de regering? Dat begrijp ik niet. Mama, u moet weten, vorst Alexander Golitsyn heeft een genootschap opgericht. En daardoor heeft hij grote invloed, zeggen ze. Arakseyev en Golitsyn maken de hele regering uit. En wat voor regering. Ze zien overal verraad en zijn voor alles bang. En krijgt vorst Alexander daarvan de schuld? Hij is zo'n hoogstachtenswaardig man. Ik ontmoet hem geregeld bij Marja Antonovna. Ach, tegenwoordig heeft iedereen iets aan te merken. Een bijbelgenootschap, wat voor kwaad steekt daar nu weer. Dat zijn de kinderen. En dat is Natasja. Dat klinkt als muziek, hè? Het betekent dat Anna Magarovna klaar is met haar kous. Ik zal eens gaan kijken. Weet je waarom ik zo speciaal van dit soort muziek hou? Het is altijd het eerste wat me zegt dat alles goed is. Toen ik vandaag hierheen reed, werd ik steeds ongeruster hoe dichter ik bij huis kwam. Maar toen ik de voorkamer binnenkwam, hoorde ik het schaten lachen van Andrushna... en toen wist ik dat alles in orde was. Ik weet het, ik ken dat gevoel. Maar eh, ik ga er niet heen, die kousen moeten voor mij een verrassing zijn. Ja, dan ik maar. Hij is zo enig met de kinderen. Ze aanbidden hem allemaal. Spoedig daarna kwamen de kinderen binnen om nacht te zeggen. Ze kusten iedereen. De leraren en gouvernantes maakten hun buiging en gingen weg. Alleen de kleine Nicolai en zijn leraar bleven. Kom, monsieur Nicolai, het is tijd voor u om nacht te zeggen. Nee, monsieur zal zal ik, ik ga tante vragen of ik mag blijven. Maar tante, laat me nog even blijven, alstublieft. Als jij hier bent, Pierre, is hij niet weg te slaan. Ik breng hem dadelijk bij u, monsieur de Sal. Kom hier, Nicolai. Wij hebben elkaar nog nauwelijks gezien. Ach, wat gaat hij op hem lijken, Marja. Op mijn vader? Pierre knikte en het gesprek ging verder. Gravin Marja ging wat zitten breien. Natasja kon haar ogen niet van haar man afhouden. De slanke jongen met zijn krullend haar zat met glanzende ogen onopgemerkt in een hoekje. Als hij zijn krullenkop naar Pierre keerde, voerde er een huivering door hem heen. Denisov stelt alleen maar belang in de praatjes over de nieuwe machthebbers. Ik weet niet meer wie, wie is. Vroeger moest je gewoon een mof zijn om in het gevleid te komen. Maar nou moet je dansen met Tata Inova en Madame Madame krudener lezen. En, uh, Eckershausen en zo'n klik. Uh, ze, ze moesten die prachtvent Bonaparte maar weer loslaten. Die zouden ze die nonsens wel uit hun hoofd timmen. Het idee om het commando van het Semyonov-regiment... ...zo'n dus kerel als die schwarz te geven. Maar Natasja, die al haar mans manieren en ideeën kende... ...zag dat hij al lang het gesprek wilde brengen op zijn eigen lievelingsidee... ...waarvoor hij naar Petersburg gegaan was. En hoe was het met Vorst Flodor? Hoe liep het allemaal? Wat vond hij ervan? Het oude liedje. Iedereen ziet dat alles misgaat en dat het zo niet langer kan... En dat het de plicht is van alle fatsoenlijke mensen naar tegenin te gaan, zoveel ze kunnen. Wat kunnen fatsoenlijke mensen doen? Wat kan er gedaan worden? Wel, dit... Laten we naar mijn studeerkamer gaan, dan kunnen we veel beter praten. De mannen gingen naar de studeerkamer... en de kleine Nikolai Bolkonski volgde hen, onopgemerkt door zijn oom... en ging in een donker hoekje bij het raam zitten. Nou, wat zou jij doen? Ach, hij met zijn fantastische plannen. Hij blijft altijd hetzelfde. De positie in Petersburg is zo... De twaai doet niets. Hij heeft zich helemaal aan het mysticisme overgeleverd. Hij zoekt alleen maar rust en alleen die mensen zonder wet of geloof kunnen hem die geven. Mensen die roekeloos op alles inhakken of iedereen onderdrukken. Je zult het ermee eens zijn dat als je zelf niet op je landgoederen let... en alleen een rustig leven zou willen hebben... je des te eerder je doel bereikt naarmate je rentmeester hardvochtiger is. Wat wil je er nou mee zeggen? Alles gaat naar de bliksem. De rechtspleging leeft van diefstal. In het leger niets dan drillen en ranselen... En het volk wordt uitgeperst en onderdrukt. Alles wat jong is en eerlijk wordt de mond gesnoerd. Als je verwacht dat de te strak gespannen veer ieder ogenblik kan springen... ...als iedereen de onvermijdelijke catastrofe verwacht... ...dan moeten zoveel mogelijk mannen de handen ineens slaan om een ramp te voorkomen. Wat ik zeg is dit. Verbreed de omvang van onze gemeenschap. Laat het wachtwoord niet alleen deugdzaamheid zijn, maar onafhankelijkheid en actie. Maar wat voor actie? En met welk doel... En welk standpunt wil jij tegenover de regering innemen? We moeten alles doen om te helpen en te adviseren. Het genootschap hoeft niet geheim te zijn als de regering het maar toelaat. Alles wat we willen is Rusland tot een land maken waar onze kinderen in veiligheid kunnen leven. En waar mensen zoals ik niet gearresteerd worden omdat ze er meningen op nahouden die ingaan tegen die van de regering. Ons genootschap is een verbond van eerlijke mannen... ...wie er enige zorg is het welzijn van het volk en de openbare veiligheid. Ja, maar het is een geheim genootschap en dus vijandig en schadelijk. Waarom herinner jij je, je dat geheime genootschap in Duitsland? De Tugendbund? Ze verzetten zich tegen Bonaparte en redden Europa. Hebben ze kwaad gedaan? De Tugendbund is een verbond van de deugd, liefde, wederzijdse hulp... ...alles wat Christus altijd gepredikt heeft. Natasja, die onder het gesprek was binnengekomen... ...keek opgetogen naar haar man. Het was niet wat hij zei dat haar plezier deed. Het was zijn levendige en geestdriftige optreden dat haar blij maakte. Wat de jonge Nikolai Balkonsky betrof... ...ieder woord van Pierre drong in zijn hart. En met nerveuze bewegingen van zijn vingers... ...brak hij zonder het te merken... ...de zegellak en de pennen op zijn ooms tafel. Nee, mijn vriend... Die Tjugenbunt die mag dan heel goed zijn voor die worstveters, maar ik begrijp ze niet. En ik... ik kan die naam niet eens uitspreken. Die Tjugenbunt die stapt mij niet aan, maar bij een boend ben ik je man. Jij bedoelt onze Russische boend, dat oproer betekent. Ja. Ik zal jou eens wat zeggen, Pierre. Jij zegt dat alles hier corrupt is. En dat er een revolutie op handen is. Dat geloof ik niet. En je zegt ook... ...dat de eed van trouw een voorwaarde is. En ik zeg... ...en ik antwoord je... ...jij bent mijn beste vriend. Maar als jij een geheim genootschap zou oprichten... ...en tegen de regering ging ageren... ...hoe die dan ook mogen zijn... ...dan is het mijn plicht de regering te gehoorzamen. En als Aradjejef... mij bevel gaf een escadon tegen jou... ...en je makkers aan te voeren en je neer te sabelen... ...dan zou ik geen ogenblik aarzelen... ...maar ik zou het doen. Zo. En dan kun je zeggen wat je wilt... Na een pijnlijke stilte stonden ze op en gingen naar binnen om te soeperen. Oom Pierre, u, als papa nog leeft, zou hij dan met u eens zijn? Pierre besefte plotseling wat een bijzonder gedachte en gevoelsleven in het hoofd van de jongen moest hebben gewoed gedurende dat gesprek. Hij betreurde het dat de jongen het allemaal gehoord had. Ja, ja, ik denk van wel. Oom Nicolai... Ik heb dit zegelak en die vierde pen gebroken, maar ik deed niet met opzicht. Goed, goed. Je had hier helemaal niet moeten zijn. Het gesprek aan tafel ging niet over politiek of genootschappen... maar over het onderwerp waar de jonge Nicolai het meest van hield. Herinneringen aan 1812. Denisov begon ermee en Pierre sprak er zo geanimeerd mogelijk over. De familie ging op de meest vriendschappelijke manier uit elkaar... Na het souper ging Nicolai naar de slaapkamer... waar hij zijn vrouw nog bezig vond, aan haar schrijftafel. Wat ben je aan het schrijven, Marja? Een dagboek, Nicolai. Een dagboek? Mm -hmm. Je mag het lezen als je wilt. 4 december. Toen Andruska vanmorgen wakker werd, wou hij zich niet aankleden. Hij was ondeugend en koppig. Ik probeerde het met dreigementen, maar hij werd alleen maar lastiger... Ik liet hem met rust en begon de andere kinderen te helpen, terwijl ik tegen hem zei dat ik niet van hem hield. Een hele tijd zweeg hij, toen sprong hij uit bed en rende naar me toe, en huilde zo erg dat ik hem niet meer kon kalmeren. Het was duidelijk, wat hem het meeste hinderde, was dat hij mij verdriet had gedaan. Later, s'avonds, toen ik hem zijn kaartje gaf, begon hij weer te huilen en me te kussen. Met zachtheid kun je alles met hem bereiken. Wat is een kaartje? Oh, ik ben begonnen met de oudste iedere avond kaartjes te geven... met punten voor goed gedrag. Nicolai legde het boek neer en keek naar zijn vrouw. De stralende ogen keken hem vragend aan. Zou hij haar dagboek goed of afkeuren? Er kon geen twijfel bestaan. Niet alleen aan zijn goedkeuring... maar ook aan zijn bewondering voor zijn vrouw. Hij was trots op haar intelligentie en goedheid erkende zijn eigen onbeduidendheid naast haar en verheurde zich des te meer dat zij hem niet alleen met hart en ziel toebehoorde, maar een deel van hemzelf was. Ik keur het helemaal goed. Volkomen, mijn liefste. Ja, en ik heb hem vandaag slecht gedragen. We begonnen te disputeren, Pierre en ik. En ik werd driftig. Maar hij is ook onmogelijk, die kinderlijke ideeën. Ze vielen hem allemaal aan, Denisov en Natasha. Natasja is belachelijk. Hij danste naar haar pijpen. Toen ik tegen hem zei dat plicht en eet boven alles gingen... begon hij, ik, ik weet niet wat, te bewijzen. Jammer dat jij daar niet bij was. Wat zou jij gezegd hebben? Nou, zoals ik het zie, had je groot gelijk. En dat heb ik ook tegen Natasja gezegd. Pierre zegt dat iedereen leidt en dat het onze plicht is onze naasten te helpen. Maar hij vergeet dat we dat we andere plichten hebben... Lichterbij. erbij. Plichten door God zelf aangewezen. En dat we onszelf dan wel aan risico's kunnen blootstellen... ...maar dat we onze kinderen daar niet aan mogen waren. Juist, precies. Dat zei ik ook tegen hem. Maar ze bleven bij hun eigen opvatting. Liefde voor de naaste en christendom. En dat allemaal waar de kleine Nicolai bij zat... ...die de studeerkamer was binnengekomen en allerlei dingen brak. Het is zo'n bijzondere jongen. Ja. Ik ben bang dat ik hem verwaarloos... willen van mijn eigen kinderen... Ja, Nicolai, wij hebben allemaal kinderen en bloedvervanden en hij heeft niemand. Hij is maar alleen met zijn eigen gedachten. Je hoeft je echt geen verwijten te maken. Alles wat de liefste moeder voor haar zoon zou kunnen doen, heb jij gedaan. Ja, maar toch ben ik niet zijn eigen moeder. Het is een bijzondere jongen, maar ik ben bezorgd voor hem. Het zou goed voor hem zijn als hij een paar vriendjes had, Nicolai. Dat zal niet lang meer duren. De volgende zomer neem ik hem mee naar Petersburg. Ja. Pierre is altijd een dromer geweest en dat zal hij altijd blijven. Het gaat het mij aan wat daar gebeurt. Toen ik trouwde, stak ik zo diep in de schulden dat ze mij met gijzelen dreigden. En moeder wist het niet, of hield zich maar zo. Nu zijn er de kinderen en ons bedrijf. Is het voor mijn eigen plezier dat ik van de morgen tot de avond op de boerderij werk? Nee, maar ik moet werken om mijn moeder een rustige dag te bezorgen en jouw landgoederen te laten renderen. En de kinderen niet als bedelaars achter te laten. Gravin Maria wilde hem zeggen dat de mens niet bij brood alleen leeft. En dat hij te veel waarde hecht aan dit soort dingen. Maar ze wist dat ze het niet moest zeggen dat het nutteloos zou zijn. Ze nam alleen zijn hand en kuste die. Weet je, Maria, vandaag kwam de opzichter terug van het landgoed bij Tambov. ...en hij vertelde me dat ze voor het hakhout al tachtigduizend roebel bieden. En met geestdrift begon Nicolai te spreken over de mogelijkheid... ...om binnenkort autoradnoeën terug te kunnen kopen. Grafin Maria voelde een dienende, tetere liefde voor deze man... ...die nooit alles zou begrijpen wat zij begreep. En dat scheen haar liefde voor hem nog sterker te maken. Toch was ze nog verontrust door de gedachte aan de kleine Nicolai. Ze beloofde zichzelf in haar hart het beter te doen... ...en het onmogelijke in dit leven te volbrengen. Te houden van haar man en haar kinderen... ...van de kleine Nicolai... ...en al haar naasten... ...zoals Christus van de mensheid hield. Een ernstige, serene uitdrukking verscheen op haar gezicht... ...alsof ze een heimelijk, maar verheven lijden met zich meedroeg. O oh God... ...wat moet er van mij worden als zij sterft. En daar ben ik altijd zo bang voor als ze zo kijkt... Terwijl hij voor de icoon ging staan, begon hij zijn avondgebed te bidden. Natasja en Pierre, alleen gebleven, begonnen ook te praten... ...zoals alleen man en vrouw kunnen praten. Toen iedereen weg was, kwam Natasja naar hem toe... ...en drukte zijn hoofd tegen haar boezem. Nou ben je van mij, helemaal van mij. Je kunt me niet meer ontsnappen. Hun gesprek was in strijd met alle wetten der logica... ...omdat er over zoveel verschillende onderwerpen tegelijk werd gepraat. Maar dat verhinderde niet dat ze elkaar volkomen begrepen. Ik weet helemaal niet meer hoe ik met dames moet omgaan. Het was gewoon vervelend. Bovendien had ik het erg druk. Maria is zo geweldig. Zoals zij kinderen begrijpt. Gisteren bijvoorbeeld toen Mitya ondeugend was... Wat lijkt hij op zijn vader, hè? Nicolai's zwakke kant is dat hij het nooit met iets eet kan zijn... ...dat niet algemeen wordt aangenomen... En hij houdt juist zo van nieuwe gezichtspunten. Nee, voor Nicolai zijn ideeën en discussies amusement. En voor mij is het allemaal ernst. Het spijt me dat ik er niet was toen je de kinderen zag. Lisa was het blijst, denk ik. Nicolai zegt dat we niet moeten denken. Maar dat kan ik niet laten. Bovendien, toen ik in Petersburg was... voelde ik dat alles in het honderd zou lopen zonder mij. Iedereen was zichzelf het naast. Maar ik ben erin geslaagd om bij elkaar te brengen. Weet je waar ik nu aan denk? Aan Platon Karataev...